En deze regen slaat er los, ik voor me kassio! E Hier! Daar is hij weer, hè! Nou, nou! Nou, de grote, de grote! En... Dat is toch? De honouw, oh. dat is toch. Er zitten toch mensen te. belachelijk hè? Lijkt wel alsof er een, een hoo schuur open gaat. Zo ga je er niet oh. zitten, hoesten voor de radio. Oh. Eh, honouw op een gegeven moment is de de groot. Ik ga niet weg. Ga dan weg bij die microfoon. Ja. Er zitten toch mensen thuis op tafel. <coughs> Zit, excuse, dames, de groot! Gewoon, nou, ga een beetje weg zitten wat bij die microfoon. Het is heel dik. Driepje. We zijn, dan zitten mensen thuis en ons maar excuus dames en heren luisteraars. Ja, de griep heerst uh, momenteel, dus uh, daar hebben we allemaal een beetje last van, maar we proberen oh, dat natuurlijk zoveel mogelijk. En de groot gaat ja, er niet meer zo je fucking... je het helemaal vast pakken. De groot, er zitten mensen te luisteren, ho nou, ho nou! Oh, <tie> Hallo, hé, rustig. rustig. Ik weet het, wat er... wat er een hé, hé, het hé, is, wat hé, hé, hé, hé, hé, Wat is hé, nou weer? Wat is op Wat hebben kloppen! nou weer? Oh, die zijn helemaal Ik heb er alles op afspeerden nou, als je het op je bent. Ja, een andere afspeerden. Blijf nu ben even bij, bij me vandaan. Blijf nu een ja, beetje ja, bij me vandaan ja, ja, allemaal. Iedereen staat om me heen te koesteren en te nietsen. Ja, jij ook. Wat is er niet zo in mijn gezicht praten? Even een stoombadje naar ja, Oh, een stoombad? Dat is lekker. Ja, dat doe ik mee Allee, jij ook even een stoombartje aan? Lekker allemaal, hè? Hele stoombartje. Ja, van mij. Laat me nou niet allemaal in een stoombartje aan zitten, met z'n drietjes. Lekker, ze kan ja, het nou beachtelijk hebben. Ga je de hele emmer te vullen? Ja, we gaan met z'n drietjes. Ja, maar dan hoeven we niet een emmer te slaan. Met z'n drietjes natuurlijk. Ja, we ja, gaan ja. met z'n drieën mee. Het is toch geen badhuis hier, hè? Ja, even overdag. Kom maar hier, Walter. Kom jij er ook bij, Dick? Kom jij er ook bij, Dick? Maar hij gaat, dan met een radioprogramma hier zo. Inademen en uitademen en uitademen en en uitademen. Uit oh, uit hallo, er zitten mensen thuis. thuis. Hallo, doe dat. Oh. Kan het nou aan ergens? Er zitten mensen. Oh. Ik ga even lucht, hoor. Stop op, daar mensen. Ah. Ja. Ah. Oh, raar, ja, ja, dat ja, nou. is heftig, hè? Dat is zeker? De grote is nog, de hier nog meer he, je uh, oh, Ja, dat Ja, dat is 50, hè? is hè? is is wat zijn jullie om Weet doen? Wat is dit met die teil? is ja, het is, is, is, is dat warm water. Ja, ja. Oh, dat komt, nee, komt goed uit. Ik heb een, oh, ja. Wacht even, ik doe ja, mijn schoenen op, uit. Schoenen ja, uit, wat gaat uh, nou? Ik heb een jou. beetje moeie voeten van ja. dit intent. Lopen jullie toe, ja, dan je stap ik er even in. Nee, niet. Wacht even, nee, ga maar langs. maar mij maar even je mij. Goeie, dat is kopend, kopend ja, heet toch elke idioot doet er van het heet hoor. Wat dat, dat, dat is op te tampen. Dat is voor de koudheid, Dat is de verkoudheid. Ja, voor de verkoudheid. Ik denk het is lekker even met mijn voeten. Gaat ja. ja. er zo een met je voeten in het tuiltje water staan? Kom op nou eens even die boel opruimen hier. We gaan beginnen met het programma. Vrouwen kunnen allemaal verkoudheid. Moet je voeten, kom voet op. Zeg wat hebben de mensen ermee te maken. Ik denk uit een tijdje. Ja, denk lekker thuis, een tijdje Ja, lekker. Het helft, heel leuk, ja, het helpt wel. Nou, ja, maar voor mij ook, hoor. Stukken, ja ik kan los er losgekomen. Nou, we gaan nou, kom op, nou, uitgesnufft en gesnuitjes hier allemaal. beetje lucht, geen gedoe, zeg. ja, een beetje lucht. Maar, toe, nou, een beetje lucht. Ja. nou, wat is er nou? Kom op, nou, actie, wat heb je geproduceerd? Wat ja, is er? Wat ja, gaat er al, gebeuren? Al, al, al, oh, gaat oh ja, is leuk. Ik heb ja, uh, nou, uh, van de week. Uh, we zijn van de koper. Vijf minuten geleden begonnen en uh, daar uh, uh, komt hij uh, Ik heb van de week heb ik televisie gekeken. Oh ja. Hij heeft televisie gekeken. dat is Niels, hoor. Oh, nou, ik heb radio. Oh, wat is dat nou voor een denk, mededeling? Ik zeg wat is er mag aan, maar begin wat denk je? Maar niet meer? Ik heb televisie gekregen. Ja. Nou, eh. ja, dat was groot nieuws uh, van de week over Groot nieuws? Ook. Ja, nou, dat is allemaal ja. nieuws. Nou, ja. Interessant. Nou, wat ja. was er dan voor groot nieuws? Ja. Eh, André van Duin gaat weer terug naar de Tros. Ah, Echt? Eh. André van Duijf dan, Duijf gaat ja. weer terug Naar Na de, de Tros? collega van alles inbouwen. Ach, die maar die staat hartstikke lekker. Die gaat, die komt bij de Tros. Wat is het opnieuw? Ik geloof het niet. hier ik heb een opnametje ervan gemaakt. heb daar Zie dat? Oh, André van Duin gaat terug naar de Tros. Vanaf 1 april verhuilt de komiek het commerciële RTL voor de publieke omroep. En hiermee volgt de bekende komiek collega's als Mireille Bekooi, Rolf Wouters en Jeroen Pauw. Caroline Tensen, die jaren met Van Duin samenwerkte, vertrok drie jaar geleden al naar de RTL, naar de Tros. Wij vroegen haar om een telefonische reactie op het nieuws. Caroline ja, Tensen, is ontzettend leuk, want ik, bedoel, ik heb natuurlijk tien uh, jaren ontzettend fijn gewerkt met die man. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde, nee, wat nee, ik las nee, vanmorgen nee, in de krant. Ik nee, ben echt ontzettend blij. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja we zijn allemaal ja, alle blij. Allemaal ja, blij. Ja, ik ben ja. ook, ja, ik ben ja, ook ja, hartstikke ja, blij ja. ineens, hè? Ik, ik was al zo blij met de terugkeer van Caroline. Teun. Ja, ja, was ik ja. ook al blij mee. Ja, ben ben Dat vier ik nog ieder Ik Ben heel ook blij, over jou. Ja, natuurlijk. Ach, ik ben zo blij. Oh, leuk. Heel erg blij. ja hoor, de tranen staan in mijn onderbroek, Wat Oh, jongen, jongen, wat ben ik blij, zeg. Lijkt Asielzoekerscentrum hier bij Oh, mee, johan, joh. Alles wat losloopt, kom maar binnen, dat ziet hij. Zo werkt dat. Al, telefoon. Neem die telefoon, dan die is de telefoon. Ja. Is er aan de telefoon? Oh, met de groot. Uh, we gaan wij even de, uh, tussen oh, met programma dames en heren, want we Over. zitten knokkie, nokkie nokkie. Oh, uh, en uh, wat heel uh, leuk is, onze eerste gang. Wat is er nou, de groot? Portierbeelden, net. Ja, portierbeelden. De bedrijfsdokter is onderweg. De bedrijf, oh, de arts komt eraan. Oh, mooi, de arts komt eraan. Ja, we gaan. Goed, dan gaan wij hier dus beginnen met een. Sorry, sorry, de arts dat is de dokter. Ah, daar is de ja, uh, is dokter. Bernhard? dokter Bernhard? Ja, goedemiddag, ben... de... dokter. Dokter Bernard, dokter Bernard, ik ben... Dokter Bernard! Dokter Bernard? Dokter Bernard, ik ben verkouden. Help mij ervan Oh Dokter Bernard, het is niet te houden. Het klinkt alsof ik vermaaf. <laughs> ik last. hoest de longen uit mijn lijf. O, o ik zo is hoe ik, ik wie. wie. En Dokter Bernard, we hebben allemaal een flinke glied. <tie> en Dokter, ik heb het zo benauwd. Dokter, ik heb het warm en koud. Dokter, Dr. ik smeek u, Dr. Banner, maakt u zich niet zoveel zorgen? Oh maakt u zich niet zoveel zorgen? maakt u zich oh, niet no, zoveel zorgen? Nou, ja, maakt u zich niet zoveel zorgen? niet Dokter Bella? Zee... ja, maakt u zich niet zoveel zorgen? ja, maakt u niet zoveel ja, ja. ja u de mensen, uh, zullen we even, daar even een halve lamp of zo, voor dokter Berna. Daar een halve Even Even ziekenwagen erbij. Ja, afpoeren dokter Berna. Daar gaan op, dokter Berna. Zaterdag, luister nu naar de dik de volbrekhaars show. Zater. We gaan gauw beginnen, want we hebben nog gewoon hoop te doen. De, zit, wat zit jij nou weer te bellen? De groot, laten we nou beginnen met. We gaan er niet zitten Hallo. bellen tussen. Gaat die weer zitten bellen tussendoor? door. ga je nou bellen allemaal? Ik ga bellen voor Carolien Tens. Hallo Carolien. Caroline. tens? Ja. Ah, wacht even. Ja, die wil ik even laten reageren op de komst van André Vandaar. Maar het het heeft, dat heeft ze net al gedaan. Gaat ze nou weer reageren? Oh, uh, dat maar, vindt ze nou. vind je leuk hè, Caroline? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Want ik bedoel, ik heb natuurlijk tien uh, jaren ontzettend fijn gewerkt met die man. Ja, die ben ik. En, ik. Uh, ze net ja, ook al ik, al ik, ik, ik, ik, ik ja. wist niet wat ik hoorde, wat ik las vanmorgen in de krant. Ik ben echt ontzettend blij. Ja, en ze en, ze net vind ook het ook leuk dat Ron Brandstede gewoon bij RTL blijft? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Want ik bedoel, ik heb natuurlijk tien uh, jaren ontzettend fijn gewerkt met die man. En, uh, ja, ik, ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde, wat ik ja. las vanmorgen nee, nee, in de krant. Ik ben echt ontzettend blij. maar ja, ja, ja. Van, uh, van André vind je ook uh, erg leuk, hè? Ja, ik vind het ontzettend leuk, want ik de de heb voor tien veer. jaren ontzettend de fijn de gewerkt de met die man. Zeker. Ja. En, uh, en uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde, wat van, ik de las de vanmorgen in de krant. Ik ben de echt de ontzettend de blij. waarom blijf bij RTL laat ze maar lachen doen? Dus dat is ook erg leuk. ik vind het ontzettend leuk, 10 uh, jaren op 60 jaar gewerkt met iemand ja, ja, ik, ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde, wat ik las vanmorgen in de krant, ik ben echt ontzettend blij. Ja, ik wist niet blij. wat ik hoorde, wat ik las in de krant, dat, je kan er niet, dat is toch geen nee, je kan er niet zeggen, ik, ik, hoor, ik wist niet wat ik hoorde toen ik het las in de krant. Ik wist niet wat ik las toen ik het hoorde op de radio, ja, dat precies is zo zo zeggen dat ze het erg leuk vonden, ja, ja, ja, ja, ik, er ja, ik vind het ontzettend leuk, ontzettend leuk, ja. Nou, ja. ja. ja. ja. ja, bedankt voor, ja, ja. voor de... Tien jaren ontzettend zwaar gewerkt Tien jaar lang, nou wat een tijd, geen zin meer. ik wist niet wat ik hoorde, wat ik las uh, ja, maar we gaan nu afsluiten. Nou, ik uh, vond het ik heb ook. Dus tien uh, jaren ja, zo ja, dat zijn heel fijn. dat is heel fijn. Ik weet niet wat ik hoorde, wat nee, ik was ik, ik, nou, ik, ik ben ik echt ontzettend blij. Ja, uh, ja, blij. ik ben ook erg blij mee. Ik heb tien jaren opzitend fijn zijn geweest. ophouden? Dit is toch niet normaal? Ja, ik weet niet wat ik hoorde, wat ik las vanmorgen in de krant. Ik ben echt blij. Wat hoor ik? Ik ja. weet niet wat ik hoor. Mijn batterij van mijn mobiel. is... M'n batterijtje uh, houdt ermee op. Wat een mazzel. Ja, en die zijn hier geen veldenvegen te ja. krijgen. Oké. Okay. Okay. Bedankt, Carolien. Bedankt, Het Dik van elkaar, zo, is de Dik van elkaar gezegd. We slaat het nou oh, toch ja, op, ja. hè? Chaos elke week, nou, die prijsvraag. Ja. Uh, nou, de opgave van. Uh, nou, de opgave van de. Uh, en uh, laten we nou eens een klein. Laten we nou eens proberen om dat er even ja, doorheen uh, te jassen. Weet, uh, Je hoort, hoort de hele dame op te raan. We, Alles wordt er doorheen gejast. En bij ons duurt het allemaal uren. Het gaat van. Die komt binnen. Die, een tjoentje hier. We komen er gewoon. prijs prijsvaart. Die heb gewonnen. Klaar. Volgende vraag. En door. Ja, maar ik weet niet meer wat de vraag van vorige week Die weet ik. Die weet ik. Ik weet de vraag van vorige week. Wacht. Ik heb hem opgeschreven. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Only Thomas, only fun is over here. I love it. He's ever had the ball. he the ja, weer, hij is is weer aanwezig. Door. Hallo meiden. Aan, ja, he? He? ja, ja, ja, een, ja wel, een nieuw he? pak heb je aan hè? He? Ja, ja, ja he? het gangetje ja. zit er nog in hè? Oh hij is ja, he? ja. In. Ja, Dan Gaan we nou beginnen ja, hè? Gezeur ja. over dat pak. Maar, ja, ja, op wat op is, is dat witte ding? Ja, dat witte ding. nou, dit, ja, dat weet ik. Dat zat erop toen ik het pak uit het rek haalde. Ik krijg het er niet over. Dit hoort erbij denk ik. Het model. Dat is alarm dat hij tegen die gaat. Dat is alarm. Natuurlijk die oh. gestolen wordt. Ja, ingebouwd ja. alarm. Ja, ook ingebouwd. Dus overal waar je naar binnen gaat, gaat, ja. die al, gaat het alarm overal Oh, man. ben ik dat? Ben ik, oh, dan? Ben dat, ik, dan? ik... dat? Oh, dat ik dat. Overal waar ik binnenkom, gaat het alarm af. Wat denk ik, dat? Wat eigenlijk aardig. Ja, oh, lopen er al die Ik denk wel dat dat dat raar overal. Raar, gaat meteen en... gaan de sproeiers zanden. Ja, dat is ook raar. Maar nou, weet ik het. De vlag van vorige week. Ja, die moet Ja, die heb ik op de cassette recorder. Die Storic. Ik heb hem hier bij, man. hij is in orde. Want oh, goeie, eh, de goeie, kleinkinderen. kleinkinderen hebben het weekend ook het hele weekend mee gespeeld. Oh, nou, nou, nee, laat die vraag horen. Doen, dan dus we... ja, nou, kom op ja, dan nee, met die dat vraag. Is nou hij is in orde. Uh, nou, ik nou, heb hem even dan. kijken. Dan Ik start hem even hier op play. De vraag van vorige week was... Oh, hoor ik nou? Leo! Ja, uh, uh, uh. Oh, domme klaar! Is... Ach ja, dat zijn de kleinkinderen! Kleinkinderen? Oh, oh. Die hebben we ja, dat erover opgenomen. Met, euh... oh, cool. We hebben zitten de spelen. Hè? Ja, hier is spelen. Daar komt de vraag. Daar komt de vraag Even stil, daar komt de vraag. Wat blijft de vraag dan? Ja, Kleinkinderen hebben dat is waarschijnlijk. Is er afgewist door de kleinkinderen. Ja, het is uh, toch een volwassen ja. radioprogramma? Ja, ja, Hoeveel mensen het, het wordt? Ik dus, weet het, iedereen, iedereen. er komt de vraag ja, van ja, deze spanning in ja. de huiskamer. Ja, ja, Wie ja, maar, krijgt die alleen de rugzak? Waar ja, ja, komt de vraag? Ja, het zijn kinderen. Ja, de kapoutendans. Ja. Met een kapoutendans. Ja, het is wel een gezellig liedje. Ja, wel ja, gezellig. De vrolijkheid spat eraf, zal ik maar zeggen. Leuke kleinkinderen Ja, dat zijn hele leuke kleinkinderen. Ja, de kleinste, hè? Ja, de doel, dat omdat hij klein, klein is, is natuurlijk, ja, hè? De grote ook hoor. Ja, ja dat kinderen van je zoon. Ja, dat zijn allemaal kinderen van mijn, nee. van mijn zoon, ja, dan ja, dan Wat interessant. En vertel eens, Leo, zie je je zo vaak? Nou, ik zie hem erg Oh, je ziet hem niet vaak. Nee, ik zie hem helaas niet. vaak. hoezo? Waarom zie je hem niet vaak? Hij heeft een straatverbod. Nou, dan ben ik het zat. Nou gaan we, kom op. De vragen van we. Hier, ik heb hem weer op papier staan. Hier. Is dit geen beetje saaie reclame zeg ik? Ja, dat was het, uh, jongen, hier, jongen, dat heeft 10 minuten geduurd. Ik, uh, ik heb het hier op papier. In feite in... doe ik dat hoor, die vraag. Welke oh, uh, Wat was de vraag? Max van Wel. We uh, oh, zijn van de kant hoor ik er eens. Max van Wel. Max, Max van mijnijen. Wel. Nou, daar komt hij hoor. Hou daar, hou daar, hou daar. Is dit Een heel beetje saaie reclame. Nou, zei die? Leuker kunnen we het niet maken, wel lekker. Lekker! Ja, dat ja, Maar dit gaat over koffie. Ja, dat gaat. Dus daarom zegt hij lekkerder. Ze met de, met want bij de, belasting. de belasting. is makkelijk. Te groot, we ja. hebben hem door. Oh. Ja, krijgen we dat bij elke? hoor. Ik hou een hele uitleg bij nou, ja, elke. Oh, dat weet ik, wel. ik, weet, ik niet. Ik krijg ik zeg, ik bewegen ze bij mij die vlekken. Kijk, kan je ik maar. Kijk even mij, Hier. We hadden het over. Kijk, deze iets. van... Jan, we we nou... Klerken. Jan Klerken, Jan ja. En dus niet van Piet Appenstaat. Oh, je hebt oh, het er al bij ja. Gezicht, ja. Oh al Ja, zelf ja, ja. al bij. Hij woont in Barlo, ja, Klerke. Maar niet nee. In, nee. in Budel. hij woont in Budel en niet in Precies. Nee, hij woont nee. Hij nou, nou, nou, zie nou, zie in Barlo, en niet in Budel. Nou ja, maar dat zat er weer bij. Heel erg. Schuif, is dit niet een beetje saaie reclame? Uh, ja, want er worden steeds filmfragmenten tussendoor vertoond. Oh, die Ja! Het, ja. ja goed, Films tussen de reclame, ja, ja. Joh, Dat is precies ja, andersom, uh, dus hè? Hans Blankendaal, Hans Oorschot. Blankendaal, ja, dat was Deze hebben je een reclame. Nou. je dan de 30 seconden van. Me. Nou, dit is ook niet beter, ja! Dat nou wel weer heel leuk hè! Uh, dat had uh, voor mij een winnaartje kunnen wezen hoor! Uh, en, uh, dat Luc, had voor mij een winnaartje kunnen wezen! Luc uh, Jansen uit Verdraai. Uh, ja, is dit niet een beetje saaie reclame? Nou. Nee hoor, als je hem vergelijkt met onze koffie, is hij geweldig. Oh. Hey, die is ook ijzerstil. Ja, die is ook ijzerstil. Ik ben benieuwd naar de winnaars. Dus die he? komt hier. Die. Oh, daar komt de winnaar. Ja, ja, nou, die staat en op he? de cassette-recorder. Die gaat ja, niet nee, Ja, nee, maar dat kan niet mis. Nee, natuurlijk. Ik heb en dan niet meer. Ik zeg pas op. Er staat de winnaar. Ja, wat er op, zullen we geschrokken zijn? die kinderen? komt hij? Nou, daar komt hij hoor. Oh, dit nee, nee. is niet waar. erbij. Dat weet ik erbij. Er kom er komt zo meteen. Komt er een instrumentaal nummer. Oh, en dan doe ik het daar. De prijsvrouw. Nee, de winnaar. Nee, nee. Dat was ik te de winnaar. Ja, die hier, oh, oh, oh, oh, oh, de oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Weg, De opgelost. Ja, oh, oh, door het raam. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, in ieder geval, ik koop wel ja. een nieuwe. We gaan door met het programma. Kom op naar nou ja, Er Komt hier uh, uh, in ieder geval de winnaar? Ah, dat is we zijn de, de, de, de winnaar. Welke, waar? Oh, deze hier zo ja. Ik hou uit, Leo. Nou, niet weer, we Leo, we Leo met dat vordergrat. Oh, oh, oh. oh. Het ja, ik scheur de papier, Dan wacht even. hoe zat die zo? Hoe zat hij nee. zo? De winnaar zo. is gewacht even. Ja wacht, hier ja. heb ja, ik hem uit Helmond nee. nee, hij hoort er bij elke Ja, de koppers legt nou door elkaar. ik heb hier allemaal stukjes ja, Welk stukje hoort, oh deze hoort bij ah hier heb ik hem ja, natuurlijk. Nee, Gerrit van Veen. Nee. Vee. nee, nee, in de nee. De Klaar, de Klaar, het o, oh, daar, radio, mooie oh, ja, daar heb ik hem achter het ja. ze allemaal Radio Mongolia ja, hebben maar ze Maar de winnaar is in ieder geval geworden. Oh, sorry. Oh, Vlaarder, hier heb ik hem. Ja, die is Ja, de had ik hem toch. Ja, dat is een gebikkeld. Zeker. hè? mooi. Dat is mooi stukje. Ja, is saaie reclame. Nee, nou, komt -ie. Nee. Ja. ja, net zoals ooit hij? Kramer zong. Zij zei zei zei Zij zei zei Zij zei zei. Zij zei zei. Zij zei. Zij zei. Zij zei. Zij zei. Zij zei. Zij zei. Zij zei. Zij zei. Zij Zij Zij zei. Zij oh! zei. Zij zei. die zei. Zij Zij die is net door dat raam gekacheld, oh, ik voor elkaar, die gauwtje zitten. daar stond een niet gaaf op de deur. Oh, wat doen we nou? Ja, dat is een probleem. Ja. Dan, dan doe je de andere nou, vraag. Nou, weet u wat ik kan doen? Ik ja. kan nou. wel even bellen. Oh. Bellen, hè? Wat wacht, gaan we bellen? Bel even, bel even een, uh, een, een vakbroeder. vakbroeder? Welke, wie gaan we bellen dan? Een andere crimineel of ofzo? Ja, met Peter de Vries. Hé, Peter, je spreekt met Leo. Ja, je weet wel, hoeveel Leo's ken je? Ja. Leo! Leo wie? Dikke Leo! Oh. Ja. hij hey, luister, wij zitten met het probleem, de vraag van deze week. Oh, weet jij wel. de vraag van deze week? Ja. ja? Oh. Kan jij me verstellen de vraag van deze week? Maar nu even niet. Hoezo? Wat is het dan? Waarom nu even niet? Oh. Center Centerparks. Oh. Even nee, klaar Hallo, we, hallo. Peter, Hallo Hi, Peter, ben, de... ben, je no? hoi. Hoi. ben je er nog? Hoi. Hoi. Hoi. Hij, Hij bel hem ja, even opnieuw. Nou, oh. oh. oh. ja, we hebben klaar oh. nou niet. Oh. we zitten zo aan de tijd. Ja, maar het kost zoveel tijd dit allemaal dit weer bellen. Hé Peter. met Leo nog een keer. Maar Leo, dikke Leo. Hij, Hij kent je niet, Leo Wie. Ja, ja, dat was de vraag van deze week. Wat was de Leo. vraag? Wat, Leo, Leo, wie? Leo... Leo Wie. Leo Wie. Leio, wie heeft dit gedaan? Leio, wie heeft dat gedaan? Ja, en als u een leuk antwoord weet. Ja, dan stuurt u dat ja, op. Maar ja, ja, ja, uh, ja. schrijf mee, schrijf dik mee voor elkaar. Niet zo snel. Appelstaartje, trust.nl. Ik ben nog bij dik van mekaar. Het is uur omgekomen zeg. Haha, dit verkrijgen we nou nog. Ja, maar goed. Oh, dat krijgen we nou weer. Natuurlijk. Het hoogtepunt van ook deze week is weer afgebroken. U gaat weer genieten hè? en Toos en ik ook, Van de 30 seconden van meneer de galop. We leven hoor, de 30 seconden. Dan komen ze hoor. Hou je me vast uh, aan alle kanten, want dat uh, wordt wat hoor. Hallo fans. Hallo fans, Het begint is... al lekker fris, hè? Zo is ook elke groot. week een nieuw begin, hè? De ik de ik heb, uh, ik moet wel even. Uh, hij wil niet met zijn achternaam in de uitzending, maar van die niet iemand, Nee, natuurlijk wil hij niet met zijn achternaam. In, nou, dat begrijp ik nog wel. Hij heeft Jasper. Dat begrijp, ik vind gewoon initialen vind ik al gevaarlijk. Jasper heeft gestemd. Jasper, Jasper, van de Jasper, Jasper. Want die hebt nou de definitieve oplossing tussen, uh, in het verschil tussen een olifant en een ja. koekje. Hé, we maar weer die is er nou? Ik dacht dat dat is al weken geleden. Heeft er nou toch nog iemand een oplossing gevonden? Ik heeft er lang over na zitten te denken. nog een oplossing. Is dat nou de laatste oplossing van het verschil tussen een olifant en een koekje? Wat is het verschil tussen een olifant en een koekje voor de laatste keer? Ja, van een uh, olifant ja? krijg je veel minder kruimels dan van een koekje. ...als je er met de vrachtwagen overheen rijdt. Van een olifant krijg je meer. Oh, ik word hier wel zo moe van. Hè. Van een olifant krijg je minder kruivels uit van een... Nou ja, ook deze uitzending moeten we maar weer snel vergeten. Hij uh, uh, hoeft uh, van mij niet in het voor dit hoor. Hij hoeft niet in het niet nodig. Ja. Uh, was er nog een mededeling? Tot slot hebben we ja, nog iets. Uh, Dik voor mekaar, artikelkult.nl. Oh, uiteindelijk, ja, maar dat weten de mensen eronder wel. Ja. Zeg even een adres van de website. W we hebben de mensen die willen graag ook het programma kunnen downloaden. Dat kan, op de website. www.trost.nl. En dan bij radio ja. moet je kijken ja. en naar drie Er staat een uitzending op. Van vorig jaar ook nog. Even zo, al die flauwekul, 30 seconden, alle 30 seconden achter elkaar. Goedemiddag!